Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vluchtelingen worden toch verplicht herverdeeld over de Europese lidstaten. Tijdens een overleg in Brussel hebben de Europese ministers erover gestemd. Vier landen waren tegen. Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië. Finland heeft zich onthouden van stemming. De Europese Unie gaat 120.000 migranten verdelen over de lidstaten. Tot nu toe werd geprobeerd om consensus te bereiken, maar dat is dus niet gelukt. De tegenstemmers zijn bang voor een aanzuigende werking... en zeggen dat ze zo'n grote vluchtelingenstroom niet kunnen opvangen. Morgen is er een EU-top over de migrantencrisis. De regeringsleiders praten dan vooral over het beschermen van de buitengrenzen. Volkswagen-topman Winterkoorn weigert op te stappen... in verband met het schandaal waarin zijn bedrijf verzeild is geraakt. Het zou verkeerd zijn als door een ernstige fout van sommigen... het harde en eerlijke werk van 60.000 mensen ter discussie komt te staan... zei hij in een videoboodschap. Het Volkswagen Concern is in grote moeilijkheden door gesjoemel bij milieutesten voor dieselmotoren. Het Duitse ministerie van Verkeer gaat onderzoeken of het bedrijf zich heeft gehouden aan Duitse en Europese regels. Vrijdag gaat een onderzoekscommissie naar het hoofdkantoor in Wolfsburg. Bondkanselier Merkel heeft de autofabrikant opgeroepen zo snel mogelijk alle informatie naar buiten te brengen. De verdreven president Hadi is na een ballingschap van zes maanden terug in Jemen en kwam vandaag aan op het vliegveld van de havenstad Aden in het zuiden van het land. Hadi ontvluchtte Jemen nadat de Houthi-opstandelingen in maart waren opgerukt naar Aden. Hij had zich daar teruggetrokken nadat hij was afgezet. Militairen die Hadi steunen hebben afgelopen zomer Aden heroverd op de opstandelingen... maar grote delen van Jemen zijn nog altijd in handen van de rebellen. Het weer verspreid over het land vallen soms stevige buien. Vanavond wordt het geleidelijk droog, maar later vannacht vallen er in de kustprovincies opnieuw buien. En ook morgen overdag regent het af en toe en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS-journal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de avondspits eindelijk voorbij. Behalve op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar was een ongeluk. Tussen Nieuw-Vennep en roelof Sveen. drie kilometer file. Tot zover de verkeers. Ja, het is vandaag woensdag 22 september uit mijn hoofd. En dat betekent dat we een raadsvergadering hebben. Vandaag is zetpunt weer live bij jullie. Ik uh, vanaf 8 tot 12 heb je uh, op het laatste nieuws van de raadsvergaderingen. Hier komt hij. Voor Zandvoort heeft betekend. Wij verliezen in hem een gedreven bestuurder en het gemeentebestuur wenst zijn naaste sterkte toe om dit verlies te dragen. Ik wil nu graag de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Geurensson, gelegenheid geven om ook enkele opmerkingen te maken. Mevrouw Geurensson. Dank u, voorzitter. Met eerbied en respect heeft de VVD Zandvoort Bentveld... kennis genomen van het overlijden van oud-wethouder Kees Odekerk. Kees was zoals gememoreerd door de burgemeester... ...wethouder voor de VVD in de laatste monistische periode van deze gemeenteraad. Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van Zandvoort. Zowel als wethouder en later ook als raadslid in de periode 2002-2006... ...heeft Kees steeds weer zijn kennis en daadkracht voor het algemeen belang van onze gemeente ingezet. Kees heeft zich in zijn periode zeer sterk gemaakt... voor het onderwijs, de cultuur en de sport in Zandvoort. Zo is hij onder andere de grondlegger van de brede clusterschool De Golf... en heeft hij aan de wieg gestaan van het project Louis-Davidskaree. Tevens mag hij als verdiensten op zijn naam schrijven... de realisering van de Open Golf Zandvoort... de aanzet tot de lift bij Tesson, en de burgemeester refereert al diverse zaken op het gebied van onderwijs en sport en cultuur. De VVD zandvoort Bentveld verliest met Kees Oudekerk een bekwaam en toegewijd liberaal. Wij wensen zijn vrouw Elisabeth Oudekerk en zijn naasten veel sterkte met dit zware verlies. Dank u wel mevrouw Keuransson. Zijn er anderen die behoefte hebben om iets te zeggen? Dat is niet het geval... Dan vraag ik u allen om te gaan staan zodat wij in een moment stilte Kees Odewijk kunnen herdenken. Dank u wel. Dames en heren. Van mijn kant zijn geen andere mededelingen. Van uw kant wellicht mevrouw Beurzel. Voorzitter, om dan uh, meteen maar een ander statement te maken. Samenwerken is het motto binnen deze gemeenteraad. Wij hebben vanavond moeten constateren dat dit uitgangspunt wederom met voeten wordt getreden. Wij hebben namelijk zojuist een motie onder ogen gekregen... die door vijf partijen is ondertekend en opgesteld... en waar wij als fractie absoluut geen weet van hebben. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurentson. Ik neem aan dat u bij de motie daar nog op terugkomt en wellicht ook andere. Is er iemand anders... Meneer Demmers. Voorzitter. Ik ben nog steeds bij 1, oh, meneer Demmers. Dan wachten we wachten 2. Ja. Dat vermoed ik al. Goed, dan gaan we naar de loting. Nummer 3, meneer De Grivier. Mevrouw Mevrouw Keuronsson, mocht er tot een hoofdelijke stemming komen, dan beginnen we bij u. Wij gaan naar agenda punt 2. Dat is de vaststelling van de agenda. En ik denk zomaar dat meneer Demmers iets wil zeggen daarover. Um, ja, uh, voorzitter. Uh, de loonkosten-subsidieverordening uh, was als hamerstuk. Ja. En ik wil dat graag uh, toch uh, iets over kwijt. En uw verzoek aan mij is om het van de hamerstukkenlijst af te halen. Jo? U leest mijn gedachten voorzitter. Goed, dan gaan we dat doen. Dan gaat de volgorde van de agenda niet veranderen. Zij het dat de hamerstukken worden beperkt tot twee. Zijn er anderen die ten aanzien van de agenda vragen of opmerkingen hebben? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan wordt de agenda op deze wijze vastgesteld. Dan kom ik bij de agendapunten 3 en 4 de hamerstukken. Dat is het onderwerp... ontwerpverklaring van geen bedenkingen... aanleg Natuurburg-Tuinpoort... en de definitieve verklaring van geen bedenkingen... fietspad zandvoort selano al dus besloten. Dan gaan we naar agendapunt 5. Dat is de verordeningen... loonkostensubsidie en eerste wijzigingsverordening... verordeningen participatiewet. Het was inderdaad een hamerstuk. In de commissie zei het dat er toen al een aanzeling was bij u, meneer Demmers. U heeft die aanzeling doorbroken. Aan u het woord, lijkt me het meest praktische, dat u gelijk de aftrap doet. Um, ja, voorzitter. De loonkosten- subsidieverordening is in het leven geroepen... Uh, nu bij gemeentelijke verordening om uh, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of... Uh, arbeidsgehandicapten uh, of uh, mensen met een beperking aan het werk te helpen. Um, deze gemeentelijke verordening, deze loonkostensubsidie... Uh, ...in het verleden is uh, datzelfde instrument uh, gebruikt, uh, nationaal niveau. Uh, dat heeft allemaal niet tot resultaat geleid. Um, het advies uh, van uh, destijds meneer Ruding... Uh, zei van dit moet je niet doen. En laatst bij de algemene beschouwing is zegt Haarsma Buma dat dit ook geen effect zal hebben op deze manier. Um, ik begrijp dat uh, deze afspraken in de regio gemaakt zijn. Er wordt verwacht dat uh, raadsleden ja knikken op dit uh, voorstel, die loonkosten subsidie. En um, wij vrezen met uh, hoge mate dat dit allemaal niet gaat lukken. En uh, wij weigeren dan ook om uh, hiermee akkoord te gaan. Omdat het uh, niet doelmatig is en niet effectief. En het alternatief is om uh, een bepaald soort uh, incentive te geven aan werkgevers om deze mensen in dienst te nemen. Maar dat die incentive dan wel zelf verzonnen mag en kan worden binnen de arbeidsmarktregio. Dat is dus niet gebeurd. Uh, en misschien kan dat nog gebeuren, maar u begrijpt dat de, volgende, de vorige eh, loonkostensubsidie, eh, verordeningen of wetgeving, eh, dat die niet gewerkt heeft. En zoals u had kunnen beluisteren afgelopen zondag in Buitenhof, dat de ex-nationale ex -nationale ombudsman zegt van eh, het openbaar bestuur leert niet van zijn fouten. En dat is hier weer het geval. De vorige loonkosten, subsidieverordeningen of wetten... die waren gericht op mensen die, geen, die niet arbeidsgehandicapt waren. En dit keer wel. De eis is om 125.000 en 150.000 mensen in dienst te laten nemen... bij het particuliere bedrijfsleven. beschut werk buiten de deur. En wij verwachten dat dit op deze manier in ieder geval niet gaat lukken... En onze mening is dat dit uh, geen goed plan is. Vandaar dat ik het weer op de agenda wilde hebben. Dank u wel, uh, meneer Demmers. Heeft één uur behoefte om daarop te reageren? Meneer Kransberg. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad zo dat uh, de nodige twijfels zijn over de effectiviteit. Maar, als het goed wordt toegepast, moet dat toch wel een slagkans hebben. En ik vraag de verantwoordelijke mensen in dit geheel... om vooral van het begin af aan heel slagvaardig bij te gaan monitoren... of dat inderdaad effecten heeft. Want anders gaat er heel veel geld verloren. Dank u wel, meneer Kroonsberg. Voorzitter. Meneer Demmers. Ja, ik ben het ook met meneer Kroonsberg eens. En die zegt van ja, we moeten het wel doen... maar het moet goed gemonitord worden... Alleen ten opzichte van de vorige regelingen die niet gewerkt hebben. Waarvan één redelijk. De doel was 10.000 mensen aan het werk helpen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er toen 9.000 geworden. Dat was met Melkert en zijn voorganger. Maar ja, dat waren er maar 9.000. We hebben het nu over hele andere bedragen. Maar de complicerende factor is hier de arbeidsgehandicapten... Uh, ...en de loonwaardeberekening en constructie. Uh, de overheid is wantrouwig, dus die zegt van u krijgt subsidie... ...maar elk jaar komt een uh, arbeidsdeskundige van het UWV langs... ...om te kijken of die uh, persoon niet zo goed is... ...dat hij gewoon volwaardig werk kan verrichten en dan krijgt hij toch subsidie. En dat zou niet eerlijk zijn. Alle arbeidsdeskundigen van het UWV in dit land... hebben een extra opleiding gevolgd... om die loonwaardeberekening elk jaar te kunnen maken. Nou, U voelt al aan, dat is een bureaucratisch gedrocht. Daar komen weer alle rechtszaken uit voort. Dus mijn conclusie is dat het uh, werkverschaffing is... en er ook geld in de rond te pompen. Dus dat is nog een extra complicerende factor. En dat de, uh, uh, ondernemers, werkgevers, die zitten niet te wachten... Op zo'n bureaucratische uh, boel dat er elk jaar een uh, UWV-man ter plekke hè, op de werkplek komt kijken hoe iemand functioneert en hoe die in het putje valt bij de collega's en bij de omgeving. En dan maakt hij een rapportje van met allerlei ingewikkelde formules. En dan komt er weer iets uit. Nou, dit lijkt, mij, dit lijkt ons en mij een onbegaanbare weg, voorzitter. Dank u wel, meneer Demmers. Is iemand nog behoefte aan een korte reactie? Niet het uh, meneer. Cohen. Dank u wel. Nou, ik vind sowieso dat je altijd slagvaardig moet zijn. Dus niet alleen hierbij. Maar het lijkt me heel moeilijk om slagvaardigheid in zo'n bureaucratisch spel. om die gewoon handvaten te geven. Dat wilde ik even zeggen. Met gewoon minder bureaucratie. en dit is weer meer bureaucratie. Dank u wel, meneer Cohen. Voorzitter, nog één aanvulling ter uitstructie. Um... Het is natuurlijk een glibberig gebied om iemand uh, te laten beoordelen... weer discutabele formules, constructies en waarnemingen. Dus daar kan we weer juridische conflicten uitvoort. Nou, het zit ondernemer ook niet op te wachten. En zoals wij vorig jaar als GBZ uh, in februari hebben gemeld... dat uh, het huis uh, keukentafelgesprek omtrent uh, huishoudelijke hulp... dat dat een bron van narigheid zou worden... Dat is dus bewaarheid geworden, want er lopen nu 1500 rechtszaken in Nederland over datzelfde onderwerp. Meneer, meneer Demmers, laten we het even bij het juiste onderwerp houden. Ja, maar... en, uh, in mijn beleving bent u nu een beetje aan het afdwalen. Ik verzoek u bij de zaak. Te... Nou, Ik wou toch, wel gehoor... ik wou toch gewoon uh, horen hoe dat uh, met een vage beleidsterm die gemaakt is achter de tekentafel in Den Haag. Waar de gemeentes meneer, allemaal last van krijgen. En dit is, dit is echt een geval wat zich echt heeft gemanifesteerd. Ondanks dat de GBZ landelijk heeft gewaarschuwd, doe dat nou niet. Demmers, uw, Demmers, mevrouw Mona Keijzer was het ook nog met me eens. Meneer Demmers, we nee, is... zitten hier niet de landelijke politiek op te lossen. We zitten hier in Zandvoort en we kijken hier naar de belangen. Volgens mij was hem dat, want ik hoor en herhaling en u wijt uit. Akkoord? U, u heeft gelijk, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even rond. Ik zie geen vingers. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte om een korte reactie? Meneer Kuipers. Ja, een, een hele korte reactie ook denk ik voor de luisteraars thuis. Um, meneer Demmers die geeft aan dat hij moeite heeft met uh, de verordening en datgene wat de verordening probeert te regelen. Uh, het punt is, wij geven hier uitvoering aan uh, Rijkswetgeving, hier de participatiewet is vastgelegd, artikel 6... Waarin letterlijk staat dat wij een verordening zullen moeten opstellen die iets regelt over de doelgroep loonkostsubsidie en de loonwaarde. Dat zijn dus rijksregelingen waar de Haagse wetgevers zich over hebben gebogen. En het wat dat betreft niet aan ons is om nu toe te besluiten om daar geen gevolg aan te geven. Want de wet verplicht ons dit te doen. Dank u wel meneer Kuipers. Iemand nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan breng ik... Agenda punt 5, verordening, loonkosten, subsidie en eerste wijzigingsverordening, verordeningen, participatiewet bij uw stemming bij handopsteken. Wie is voor deze verordening? Bij handopsteken graag. Voor zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, de VVD, het CDA, D66. Wie is tegen deze verordening? Tegen deze verordening is de fractie van gemeente Zand. Zandvoort. Daarmee is het agendapunt aangenomen. Wij gaan naar agenda punt 6, samenwerking... ...Wabo Zandvoort Omgevingsdienst Eindmond. Daar zijn nog vragen beantwoord, heb ik gezien. Er is door GBZ een abonnement aangekondigd. En in de commissie was er niet zo gek veel verschil van mening... ...als wat mij is bijgebleven. Is het een idee dat we beginnen met het abonnement van gemeente Belangen Zandvoort... En dat in vervolgens in de discussie daarop datgene wat u over het stuk zelf nog wilt zeggen wordt meegenomen. Ja, dan geef ik gemeente Belangen zandvoort als eerste het woord om het abonnement toe te lichten. En dat abonnement wordt nu uitgedeeld. Meneer Demmers, wilt u het woord? Ja, dank u wel voorzitter. Um, het is duidelijk dat uh, de gemeente Zandvoort uh, de laatste twee, drie jaar bezig is om het uh, aantal uh, activiteiten... Uh, op afstand te zetten. Uh, er is nog een uh, rekenkameronderzoek bezig over de kwaliteit van de besluitvorming in deze, zoals het gegaan is met parkeerservice SRO. En uh, nu gaan we weer wat op afstand zetten, waarvan de gevolgen ons uh, niet helemaal duidelijk zijn. Uh, het uit elkaar trekken van een organisatie, wat uh, geldstromen toch hier binnenkomen. Uh, dat neemt allerlei risico's met zich mee. En daar had, moet ook in dit geval meer over nagedacht worden. Wij vinden het verwerpelijk dat uh, als de raad uh, zegt: doet een onderzoek naar het op afstand zetten... van een deel van de organisatie in de vorm van opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap... dat daaruit geconcludeerd wordt dat er dan een business case gemaakt moet worden... En dat dan ook gelijk het besluit is om dat ook maar, ook maar te doen. Uh, in een, een engere of bredere vorm. Daar zijn wij het dus niet mee eens. Verder zijn wij het er mee oneens. Dat drie afdelingen die sterk met elkaar verbonden zijn. Dat is stedenbouw, ruimtelijke ordening. Vergunning, vergunning, toezicht en handhaving. En uh, de WABO activiteiten dat die nauw met elkaar verbonden zijn. Die gaan we dus nu uit elkaar trekken. De Nederlandse regering heeft dat ook eens een keer geprobeerd met de spoorwegen. Dat heeft ons nu 2 miljard euro gekost. En nou gaan wij als gemeente gaan wij de boel uit elkaar halen. Ik denk niet dat dat, uh, dat dat tot hogere kosten leidt... een mindere kwaliteit, mindere continuïteit en minder zekerheid voor de burger... En dat alle besluiten... suggesties, et cetera, et cetera... en uh, over drie, vier, vijf... schrijven moeten... dat is dus uh, geen... Uh, geen... Uh, bevordering voor de kwaliteit. Er komt nog eens een keer bij... dat wij ons niet hebben... niet goed hebben gerealiseerd... dat in zijn algemeenheid... als u dingen uitplaatst bij andere bedrijven... wel of niet met een... semi-publieke signatuur... dat... Uh, aan het eind van het verhaal, het belang van de club waar aan u uitbesteedt... dat belang staat bij de uitbesteden club nummer 1. En niet uw algemeen maatschappelijk belang voor de gemeente Zandvoort. Dat is niet afgedicht. En uh, het verdriet mij een klein beetje dat ik uh, dit amendement omtrent uh, de omgevingsdienst Eimond uh, moet indienen, want ik vond het een aardige club. Maar gezien het verleden en nog steeds de stoomboot die hier aanwezig is... om alles de deur uit te doen zonder zich rekenschap te geven van de consequenties... heeft ons doen beslissen om dit amendement in te dienen... en uh, een beter afwegingskader over het langere termijn aan de raad te geven... en het rekenkameronderzoek af te wachten... Dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Demmers, u heeft in uw eigen bewoordingen... een groot gedeelte van het abonnement nu inmiddels uh, aan ons meegedeeld. En mijn suggestie zou zijn, ook voor de luisteraars thuis... dat u het abonnement vanaf besluit even letterlijk voorleest... want dan is, denk ik, alles in het juiste context geplaatst. Zou ik dat van u mogen vragen? U mag mij alles vragen, voorzitter. Ja, ik bedoelde me anders, maar dat begreep u wel, hè? Ja, begrijp ik het wel. Meneer Demmers. Uh, besluit. als zienswijze aan het college te geven... niet tot uitbesteding van de waarbouwtaken te besluiten... totdat vergelijkenderwijs kan worden aangetoond... wat het beste model is voor het onderbrengen van de waarbouwtaken aan de hand van de criteria 1. de kwaliteit van het product... 2. de dienstverlening aan de burgers... en 3. de risico's rond de betaalbaarheid en de continuïteit en de integraliteit... De drie scenario's van de samenwerking met de Haarlem zijn gepresenteerd... en de samenhang daarvan met de Wabo-operatie is beschreven en gewogen. Antwoord wordt gegeven op de vraag hoe de positie van de raad zal worden... en het rekenkameronderzoek met betrekking tot het besluitvormingsproces... rondom de contracten met de SRO is gepresenteerd. Als aanvulling hierop, voorzitter... Uh, wil ik nogmaals het college en mijn collega raadsleden waarschuwen... voor het feit dat bij uitbesteding uw eigen beleidsruimte wordt beperkt... tot de financiële draagkracht van de gemeente... en de capaciteit en deskundigheid van de uitbesteden organisatie... en dat u daar niet de hand in heeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Zijn er vragen ter verduidelijking? Nee? Goed. Reactie, meneer uh, Toner? Ja, voorzitter. Het is uh, een beetje tegenwoordig een terugkerend ritueel bij, GB, bij GBZ. Om uh, daar waar het gaat over samenwerkingsverbanden, noemen we GBKZ, noemen uh, we samenwerking met Harlem en nu uh, dit weer. Om dan te vertellen dat er uh, over één, niet één, eens één ijs, maar een laagje ijs zou zijn gegaan. Uh, wat betreft de afwegingen om, uh, om mee te doen, ja dan mee. Terwijl. Uh, toch in uh, dit onderwerp... maar ook die andere onderwerpen die ik net noemde... vele malen voorbij zijn gekomen. In commissies, in, uh, in de raad... enzovoort, enzovoort. Um, allerlei uh, dingen zijn... al tevoren met elkaar besproken. En ja, ik vind dat... Gbz zich toch eens... rekenschap zou moeten geven van het feit... dat er um, op, een of andere, op een... totaal onnodige wijze... Uh, onrust... wordt, uh, wordt uh, gekweekt op basis van het verhaal wat u vertelt bij de bevolking. Dat heeft u bij GBKZ gedaan... terwijl GBKZ met wat aanloopmoeilijkheden het prima doet. Uh, het samenwerkingsverband met Haarlem op het sociaal domein... Nou, dat, dat is nog uh, uh, zich aan het voegen en uh, dat heeft nog even tijd nodig. Uh, u weet zelf uit het verleden... dat, uh, dat Eimond uh, onze milieuadvisering uh, prima heeft gedaan... Uh, daar zijn we al tevreden over geweest. Volgens mij heeft u het zelf ook nog in uw portefeuille gehad. U heeft in de commissie gezegd dat u ernstige twijfels had over de kwaliteit van die mensen. Dat ze niet opgeleid waren. Nou, ook dat is weer zoiets uh, wat kan of al raakt. Die mensen zijn natuurlijk goed opgeleid. En die zijn natuurlijk geëquipeerd voor datgene wat ze moeten gaan doen. En de samenwerking ook op dat gebied, uh, daar hebben wij in ieder geval alle vertrouwen in. En uh, het amendement is voor ons dan ook een, uh, een onaanvaardbaar amendement. We zullen het ook niet mee instemmen. Wij stemmen uiteraard wel in met het voorstel van het college. Want we denken dat dat een hele goede weg is. Kwantiteit, kwaliteit, borgen voor de toekomst. En dat is alleen maar goed voor de toekomstbestendigheid van de gemeente Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, meneer Voorzitter. Ja, dan vind ik mij toch uh, iets om daarop te zeggen. Uh, het, het steeds uh, terugkerend uh, ritueel, wat u noemt. Ik ken u nou al een aantal jaren... En het terugkierend ritueel bij u is dat alles samenvoegen door elkaar husselen en naar grotere verbanden tillen. Soms is dat nuttig, maar soms ook niet. Dus u heeft uw eigen uh, reg regionale insteek. En wel verder dan dat, want het strekt zich uit tot en met Amersfoort. Uh, wat dat betreft het ritueel... Uh, als u dan zegt van... ja, maar u lag altijd al zo dwars met het uh, GBKZ. Ik lag helemaal niet dwars met het GBKZ... want ik zat niet in de raad. Michael van Praag... die had ernstig zijn twijfels erbij... over de kosten die de eerste paar jaar daarmee gemoeid waren. En daar heeft de man gelijk in, de, in gehad. Mevrouw Toner. Voorzitter, toen GBKZ uh, in het leven werd geroepen, was u daar niet bij. Maar vervolgens heeft u de afgelopen vier jaar bij herhaling, uh, ik wil niet zeggen maandelijks... maar bij herhaling, gevraagd naar allerlei zaken over GBKZ. U heeft telkens gevraagd, waar zijn de rapportages enzovoort enzovoort... terwijl die altijd naar de raad zijn toegezonden. En dan heb ik het over uh, de, de, de, de, de, de bedrijfsplannen en uh, de, de kwartaalverantwoordingen. U heeft daar continu, uh, heeft u het daarover gehad... u heeft continu uw twijfels uitgesproken... u heeft er continu gezegd dat u nog steeds twijfels heeft... over het feit of het wel zo efficiënt en effectief is... Dus ik ga nog niet zeggen dat u het er nooit over gehad heeft. Ik heb er laatst nee, is... over geschreven een half jaar geleden, voorzitter, waar uh, ik ge beleefd gevraagd heb of u uh, de kosten van uh, het hele belastingapparaat toen het in huis was, uh, of, of ik dat kon krijgen. En of ik de vergelijking kon krijgen met de kosten die er nu gemaakt worden en hoeveel uh, debiteuren er geïnt zijn... En het waren allemaal cijfermatige vragen, druk op knoppen. Ik heb een antwoord gehad met een brief waar geen enkel getal in genoemd werd, alleen een stuk proza. Dus dat was geen goed antwoord. Maar ik wil me nou niet erg concentreren op het GBKZ. Het gaat om uh, in zijn geheel uh, wat u er allemaal van verwacht en uh, wat voor risico's u loopt en wat voor afwegingskader u heeft. Wij hebben dus wel van meneer Tonen, of van zijn, uh, een van de leden van het college toen de tijd. hebben we natuurlijk wel regelmatig gehoord dat het bestuur niet goed was van GBKZ. Nee, dat er oh, al, meneer, al, Demmers, meneer Demmers. Dat we allerlei al verkeerden. Nee, meneer Demmers, ik ga u nu helpen. U las mij in gedachten door niet verder terug te gaan kijken, dan moet u het er niet bij En toen begon ik er toch weer mee. Gek. Exact. Hè? Ja. En dat is: het ja. gaat veel te ver. U kunt nu nog iets zeggen over het onderwerp wat hier is in relatie tot dat meneer Tone heeft ingebracht. En anders ga ik naar meneer Kramer. Ja, nou het laatste wat ik dan als antwoord nog wil geven of mee wil geven aan de collega's is dat het natuurlijk raar is dat u nu dit af gaat timmeren. En dat er nog een rekenkamerrapport over dezelfde constructie loopt hoe die besluitvorming is genomen. Dat is uiterst vreemd. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Kramer. Ja voorzitter, het VVD kan heel kort zijn. Het lijkt ons zeer onverstandig om dit besluit uit te stellen. Zeker ook gelet op de onrust die er ook in de organisatie al is over eventuele samenwerking ook met Haarlem. En ook zeker gelet op de kwaliteit van de dienstverlening die er op dit moment is. Ik weet niet in welke wereld de heer Demmers leeft. Maar ik denk toch dat er stappen moeten worden gemaakt en we doen het dus echt niet voor niets. Dank u wel meneer Kramer. Ik heb verder geen... Uh, en terwijl ik dat zeg... zie ik opeens drie vingers voor de luisteraars thuis. Mevrouw van der Plas. We gaan in het andere rondje terug. Meneer Kroonsberg, daarna de de mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ook D66 volgt het uh, amendement niet. D66 staat achter een verdere samenwerking met de dienst... omdat het op basis van de business case... en verdere toelichting van het college... tijdens de commissievergadering duidelijk is geworden... dat een verdere samenwerking uh, noodzakelijk is... D66 ziet in dat het in tijden van verdere digitalisering en complexer wordende regelgeving eh, samenwerking echt een noodzakelijke stap is om het simpele feit dat we eh, als gemeente zelf niet meer in staat zullen zijn om dezelfde kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Uh, daarbij is het voor D66 van belang dat het traject die voor twee jaar geleden reeds in gang is gezet. Uh, losstaat van andere vormen van, van samenwerking met bijvoorbeeld Haarlem. Uh, er goed over deze samenwerking is nagedacht. En uh, het een dienst betreft die we goed kennen. En uh, ik begrijp dat er ook nog een evaluatie zal plaatsvinden. Dus dat is ook belangrijk en kunnen we nog uh, even goed uh, hier naar kijken. In ieder geval voor d 60 een zeer logische stap om uh, verder te gaan met deze samenwerking. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Meneer Kransberg. In de commissiebehandeling hadden we een uitstekende toelichting van college en wethouder. Uh, dat uh, betekent dat wij een blijk van vertrouwen hebben in de zaak zoals dat gegaan is. Hier wordt gedelegeerd en uitbesteed. En wat dat betreft uh, volgen wij het amendement niet. Dank u wel, meneer Kransberg. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, wat ik eigenlijk in deze discussie de hele avond mis... Is dat deze raad ooit een besluit heeft genomen van: Oké, okay, eh, ga inderdaad kijken wat wij kunnen doen samen met de gemeente Haarlem. En dan heb ik het niet over exact dit punt, maar het heeft er wel mee te maken, dus even een kleine zijsprong, om te gaan kijken van de samenwerking, in hoeverre moeten we daarmee gaan met Haarlem. En toen heeft deze raad gezegd: Oké, okay, op de 3D's heeft u onze zegen. Ik kijk rond. Er is niemand er niet mee eens, toch? Dat is wat deze raad vastgesteld heeft. En opeens gaan wij nog meer taken uitbesteden... zonder dat er eigenlijk echt onderzocht is. In dit geval gaan we uitbesteden. Zonder dat er echt onderzocht is wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het heeft er zijdelings mee te maken. Het heeft er zijdelings mee te maken. Het heeft er mee te maken met het feit dat er onderkend is dat deze gemeente klaarblijkelijk niet in staat is om bepaalde taken zelf nog te doen. En daar is dit er ook weer een van. Meneer Toner, interruptie. Heet. En het moet onderzocht zijn. Voorzitter, mevrouw van der Veld zit met andere woorden te herhalen wat heer Demmers net gezegd heeft. Terwijl eh, door meerdere sprekers ook de heer Kramer net nog gezegd is Van ja, waar heeft u het eigenlijk over? Dit is al langere tijd in voorbereiding. En als, het is niet als donderslag bij heldere hemel hier op tafel komen liggen. Meneer Tonen, wat bij interruptie? Bij, weet u wie er heel lang ik ik mee bezig is Demmer. geweest? Nee, de provincie en het Rijk, als het gaat om... Volgens mij gaat u zichzelf herhalen en dat vind ik niet plezierig, want meneer Tonen is op het reageren op wat mevrouw van der Veld zegt en die geeft een korte toelichting daarop. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik betoogde is dat mevrouw van der Velden... hetzelfde vertellen als de heer Demmers net verteld heeft... met een paar andere woorden. En dat, maar dat dit een proces is... dat al een vrij langere tijd loopt. Er is geen onderzoek gedaan. Er ligt een business case. Nou, noem alle voorgaande dingen daar maar bij op. Alle stukken die daarover verschenen zijn. Dan kun je toch niet zeggen... dat wij hier als donderslag... helderhemel helder hemel een besluit moeten nemen... Over, over deze vorm van samenwerking. Voorzitter... Meneer, Demmers, meneer, meneer, meneer, Demmers, uh, meneer Tone... Demmers, mag ik u eerst een vraag stellen? Uh, is dit zeer dringend en brengt dat iets nieuws? Of zegt u, het kan ook in de tweede termijn? Want dan wil uh, ik het college... Ik wil, nog het een, ik wil nog één punt maken. Eén punt? Ja, één punt maken. En dan houdt de discussie wel op. Want het gaat er natuurlijk om of je meerderheid krijgt voor het abonnement. Bij, door verstandig na te denken van de collega's. Maar het, dat lukt dus niet. En meneer Tone... Ja, die vindt het allemaal maar gezeur. Het moet, uh, ik moet toch eerlijk erbij zeggen. Er staat in dat alleen de milieutaken verplicht zijn uit te besteden aan de omgevingsdienst en de rest niet. Dat is één. Ten tweede, ik, ten tweede mis ik in het hele verhaal de volgorde van de advisering van de ondernemingsraad. Normaal is het zo dat als wij iets moeten besluiten dat het advies van de ondernemingsraad ook bij ons komt. Dat is niet gekomen. Er wordt, er wordt gewoon gezegd op enig moment. Het advies heer, van de Ondernemingsraad komt na een gekomen besluit. Dat is een Mag. korte interruptie, meneer Kramer. Ja, voorzitter. Wat zou de heer Demmers willen doen met het advies van de Ondernemingsraad? Het is een van de variabelen waarin je het afwegingskader nodig hebt. Want je moet wel goed kunnen bekijken wat kunnen we nou niet en wat kunnen we nou wel. Even en hoe gaan we met... Zal ik de vraag concreter maken. Aan wie adviseert de ondernemingsraad? De ondernemingsraad adviseert aan het bestuur en die wegen het af. Het college. Maar het uiteindelijke besluit moet door de raad genomen worden. Dus wij hebben recht. Nee, nee meneer Hemmers, ik ga u om het, de het advies hebben. te kunnen de raad zien. geeft zijn zienswijze. Het besluit wordt genomen door het college. En daar doelt ook meneer Kramer op. Meneer Kramer, hè, wat dat u doet, het college is het beslissend orgaan en de raad geeft een zienswijze. Dus ik denk dat meneer Kramer wel een punt heeft op de ondernemingsraad. Ik kijk even rond. College nog behoefte aan een reactie? Meneer Kaapers? Ja, korte reactie, want ik denk dat de uh, opmerkingen van de verschillende fracties uh, heel duidelijk zijn. En die deel ik ook uh, bijna allemaal. Eén ding wat ik u wel mee wil geven, ik zie onder het gevraagde besluit staan bij het eerste balletje dat GBZ erom vraagt om vergelijkende wijze aan te tonen wat het beste model is voor het onderbrengen van de waarde. aan de hand van de criteria kwaliteit, product, dienstverlening, burgers, risico's, onbetaalbaarheid, continuïteit en integraliteit. Ik hoorde meneer Demmers ook uitgebreid verhalen over het feit dat dit in termen van integraliteit... Een heel slecht idee zou zijn. U staat met die opvatting haaks op. Ja, ik val toch in herhaling, maar de Haagse wetgever, die tot van voor kort bijvoorbeeld bij de zogenaamde VTH-criteria... ...vergunning, verlening, toezicht en handhaving, had bedacht dat dit wettelijk bij een regionale uitvoeringsdienst zou moeten worden ondergebracht. Ik breng u in herinnering dat de Milieudienst Eimond zo'n regionale uitvoeringsdienst is... Uh, en de Rijkswetgever uh, dus eigenlijk al voor zichzelf had geconcludeerd... het is buitengewoon onverstandig om dit nog langer bij gemeentes onder te brengen. Er komen grote veranderingen in, uh, in het bouwrecht ook aan. Uh, privatisering van het bouwtoezicht, wat per 1 januari 2017 alle waarschijnlijkheid wordt ingevoerd... waarbij de rol van de gemeente meer een projectmanagementrol wordt. Een fundamentele andere dan de wijze waarop we nu uitvoering aan die taken geven. En vanuit de gedachte dat die zaken allemaal staan te veranderen... Uh, liep het Rijk erop vooruit door dit wettelijk verplicht te stellen. Uiteindelijk is dat niet wettelijk verplicht geworden... En heeft het Rijk gezegd in plaats daarvan geven we de gemeente de gelegenheid om het dan beleidsmatig in verordeningen zelf vast te gaan leggen en te beoordelen willen we het toch niet zelf blijven doen. Maar de vingerwijzing die daar natuurlijk gegeven is om het in eerste instantie wettelijk wel op die manier vanuit juist het perspectief van kwaliteit, product, dienstverlening. Er zijn hele rapportages over die uitleggen op welke manier die criteria moeten worden gewogen en getoetst. Ik verwijs u daar toch ook nogmaals naar. Uh, ...het eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend is... ...grote steden werken bijna allemaal met zijn grote regionale uitvoeringsdienst... ...omdat daar de kracht en kennis gebundeld is uh, om het op deze manier te doen. Dus uw vraag, toont u dat nou eens aan? Uh, ik nodig u toch uit om al dat soort documenten nog eens een keer na te lezen... ...want daar wordt het vrij uitgebreid uh, uitgelegd. Voorzitter. Ja, meneer Kuipers. Voorzitter, ja. het tweede termijn, uh, meneer Ik ja, vind goed, het uh, goed betogen van die... Uh... Van de, van de wethouder, alleen de, de kennis en ervaring die ik daarmee heb... gedeeltelijk heb ik dat van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die worden door de wethouder dus niet weerlegd. Nou, dat is, vind ik een jammerde zaak. En mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder... als we zometeen de wet kwaliteitsborging bouwen hebben... wat uitbesteed wordt aan particuliere bedrijven... En u heeft uh, het hele WABO uh, gebeuren wat dan omgezet is in uh, een omgevingswet. Dat heeft u dan uitbesteed aan uh, Eimond. Hoe denkt u nou zelf nog wat te kunnen bepalen in die zin op gemeentelijk niveau? Dat is natuurlijk een hele leuke en daar kunt u geen antwoord op geven. Maar ik zou het wel graag willen weten. Nou, Als u mij het zo makkelijk maakt, dan ga ik dat overnemen. U zegt letterlijk, daar kunt u natuurlijk geen antwoord op geven. Dat is prima. Maar heeft u die vraag ook in de commissie gesteld, meneer Demmers? Gek, hè? in het overheidsbestuur hangt alles met alles samen. Er is een cruciale de vraag in de commissie gesteld. Ja, hoe we de regie kunnen voeren op het hele verhaal. En is daar antwoord op gekomen? Ja, dat was meer geloof als feitelijkheid. We gaan niet de commissie overdoen. Dat is een heldere afspraak in dit uh, gremium. Het maar ik mocht de, de vraag u. wel stellen. Het is aan u hoe u betoog het opbouwen. Het is aan mij de vraag van wat doseren. En u merkt dat ik wat strenger ben. Behoeft aan een tweede termijn anderszins? Niemand? Goed. Dan is het kernonderwerp samenwerking... Zand voor het omgevingsdienst Eimond... voldoende inhoudelijk besproken, heb ik het beeld. Het abonnement is besproken. We worden het, denk ik, in die zin... dat zei u zelf, meneer Demmer, daarover niet eens... Meneer Remmers, wilt u het abonnement in stemming brengen? Uh, het heeft niet zoveel zin om het in stemming te brengen. Uh, maar ik, ik, ik stel u alleen de vraag, want u, heeft, u gaat erover, niet ik. Ja. Nee, ik trek het in. Goed, dan is het abonnement ingetrokken. Ik dank u daarvoor. En dan brengen wij het voorstel zelf in stemming. En dat is het voorstel Samenwerking wabo zandvoort omgevingsdienst Eimond, agenda punt 6. Bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van D66, het CDA, VVD, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid en Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen is de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan door naar de verordening op het Burgerinitiatief 2015. Dat is een raadsinitiatief voorstel en er zijn ook vragen in de commissie gesteld, daar is antwoord op gegeven. Wie wenst het debat daar verder over? Ik zie in ieder geval de vingers van meneer Kramer, meneer Sandbergen en mevrouw Van der Veld. Het is er een idee meneer Sandberg dat ik u als laatste het woord geef omdat u ook uh, mede ondertekenaar bent. Uh, meneer Kramer, laat ik u beginnen. Ja voorzitter, uh, in de commissie zijn we geëindigd met uh, de vraag of uh, het wel of niet een uh, raadsvoorstel is uh, wat wordt behandeld. Uh, met die vraag ben ik uh, bij de griffie geweest omdat er nog wat onduidelijkheden waren over wat het, dat raadsvoorstel dan precies inhoudt. Uh, dus daar zou ik graag nog wel een, uh, een antwoord op hebben van hoe dat uh, raadsvoorstel eruit moet zien en hoe die procedure uh, gaat. En dan voornamelijk ook de procedure met de handtekeningen en uh, met name het raadsvoorstel, hoe dat voorbereid uh, wordt. Dus daar zou ik nog wel in eerste termijn een, uh, een reactie op willen. En u heeft het dan over de techniek daarachter? Nou ja goed, in onze beleving was het zo dat uh, iemand altijd iets op de agenda kon zetten als je al alleen de griffie daarover belde of een mailtje stuurde. Oh, u bedoelt een derde, niet nee. zijnde een raadslid? Ja. Een inwoner, een belanghebbende noem ik Ja, die ja, zeg maar ja, met, okay. deze, ja. met deze ja. verordening... Nee, ik was dus even op het verkeerde been gezet. ...op de, de, gezet. Dus, uh, op de agenda ja. kan zetten. Ja. Alleen, mijn vraag is dus precies uh, wat ik dan voor me geschoten krijg, omdat daar wat verschillende beelden bij uh, bestaan. Goed. Uh, mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, in de eerste instantie had uh, gemeente Belang Zandvoort eigenlijk het idee van... joh, dit is een overbodig iets, want uh, je kunt het nu in je uppie voor elkaar krijgen. en Nu heb je, als het uh, heel erg wijkgericht is, 25 handtekeningen nodig. En als het groter is, heb je er wel 100 nodig. Maar, um, ja, echt kwaad kan het natuurlijk ook niet dus wij hebben nu zoiets, het is prima om dit op te nemen, maar dan wil ik u wel vragen met, met elkaar ervoor te waken dat we dus uh, ons, uh, uh, het, het reglement van de orde van de raad daar niet op aan gaan passen. Dus dat de bepalingen die daarin staan, gewoon er blijven staan. Dus dat het voor één persoon ook altijd nog mogelijk is om, indien het zijn eigen belang is, ook nog iets op de agenda van de Raad kunnen zetten. En dan heb ik het bijvoorbeeld over wat er pas geleden... heeft er iemand ingesproken over uh, problematiek. louis Davids' Karede, garage. En dat moet nog steeds mogelijk zijn, vinden wij. Als u daarmee akkoord kan gaan, dat dat zo blijft zoals het is. Misschien moeten we dat amenderen of misschien textueel toe te voegen. Ik weet niet hoe u er allemaal over denkt. Dan uh, kunnen wij dit initiatief ondersteunen. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Sandbergen. Ja. Dank u wel, meneer Psst. voorzitter. Psst. Um, eigenlijk uh, bespeur ik uh, dat de vraag... zowel van mevrouw Van der Veld als van de heer Kramer... een klein beetje um, bij elkaar horen. Uh, het is de bedoeling, althans... Um, wij kennen twee mogelijkheden op dit moment in het reglement van de orde. En een van die mogelijkheden is dus dat iedere burger de mogelijkheid heeft... om in te spreken op een bepaald raadsvoorstel. En de tweede mogelijkheid die we kennen... En uh, dat is waar u eigenlijk op doelt, is dat een burger op zijn verzoek uh, de raadscommissie kan uh, toespreken over een bepaald onderwerp wat hem aangaat, hem of haar of aangaat. Die mogelijkheden blijven gewoon van toepassing. Uh, dus, dus Daar verandert het dus helemaal niets. Het uh, initiatief, het burgerinitiatief is een, uh, een aanvulling op die mogelijkheden. Het is, een, uh, een, een, een, het is in feite uh, vergelijkbaar met een uh, raadsinitiatief voorstel. Alleen, uh, het wordt nu ingediend door burgers. En uh, de procedure die, die uh, wordt uh, voorgestaan in deze... is min of meer gelijk aan uh, het raadsinitiatiefvoorstel van een raadslid of een partij. Uh, alleen um, het verschil is dat uh, de verdediging van het voorstel... Uh, door de betrokken burgers alleen in de raadscommissie kan. En niet in de raad. De raad uh, Shh, sh zal een besluit, want dat is de dus het recht wat de burger krijgt... de raad krijgt het besluit... of zal het besluit nemen... in de... Uh, officiële raadsvergadering. Um, heb ik uw vraag... zo beantwoord? Mevrouw van der Veld. Zelfs meer dan dat. Ik wilde alleen maar weten... of de verordening intact zal blijven. Bevieren. Dank u wel. Fijn. En heb ik de vraag van de heer Kramer... zo beantwoord? Meneer Kramer. Um... Ja, u heeft een beantwoord. Alleen dat gaat mij wel wat uh, vragen voor het college. Uh, uh, zou ik graag wat vragen ook aan het college willen stellen? Uh, dat kan. De vraag is alleen of het college, omdat dit een initiatiefvoorstel van de raad is, natuurlijk is denk ik het college best wel bereid om daar vrijmoedig over met uh, u van gedachten te wisselen. Alleen het college heeft zich daar niet op voorbereid, dus dat zal de portefeuillehouder dan doen. Ja, geen probleem. Kijk, ik, um, wij hebben gewoon een probleem met het feit dat, uh, zoals ik de heer uh, Samberg hoor... ...kan iemand dus een, een, een, een raadsvoorstel indienen en dat moet in de gemeenteraad worden behandeld. Nou, kan oh. ik me voorstellen dat iemand is ontevreden bijvoorbeeld met het parkeerbeleid. Die woont in een wijk en die verzamelt 25 handtekeningen. Daarmee kan hij een raadsvoorstel indienen, omdat... Uh, keerbeleid in zijn wijk af te schaffen. Maar zodra dat behandeld moet worden in een commissie en in een raadsvergadering, zal daar een verordening voor moeten worden gemaakt, een raadsbesluit. Nou, noem alles maar op wat daarbij hoort. Daar zit dus ook ambtelijke capaciteit aan vast. Nou, ik heb begrepen dat hier uh, de, de capaciteit van de ambtelijke capaciteit al beperkt is. Dus wanneer iemand dat recht krijgt om dit burgerinitiatief uh, sowieso op de gemeenteraad te, te behandelen, dan betekent het automatisch dat andere voorstellen naar achter worden geschoven. Dus vandaar dat ik graag een reactie van het college wil van zijn we nu weer helemaal bewust van het feit van waar we nu uh, voor gaan stemmen. Iemand anders nog in eerste termijn? Want dan maken we even het rondje af. Uh, dan ik naar de portefeuillehouder die bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille heeft. Meneer Kuikers. Ja, um, dat is heel interessant want wij hebben als, dit, dit aandachtspunt als college niet apart besproken. Ik weet wel dat de vraag naar capaciteit wel een aandachtspunt is geweest. Um, ik kan me ook herinneren uit de commissievergadering dat er iets is gezegd over... ...tijdige uh, evaluatie onder andere van uh, datgene wat men nu van plan is te doen. Uh, ik kan als uh, kan ik wel iets zeggen over uh, uh, wat ik vind van dit voorstel. Uh, en ik begrijp uw argumenten waarbij u zegt van ja, er zal iets met capaciteit moeten. Uh, en tegelijkertijd, mensen kunnen uh, op deze manier natuurlijk uh, zaken uh, aan de orde brengen in de gemeenteraad. Daar moet voorwerk voor gedaan worden. Ik ben dat met u eens... Uh, tegelijkertijd uh, vind ik uh, dat uh, de betrokkenheid van de burger door dit voorstel... bij datgene wat wij hier in deze zaal doen... Uh, uh, toch nog weer een uh, stapje vergroot kan worden. En ik vind ook dat je vertrouwen moet hebben in die burger... dat hij daar vervolgens verantwoord mee omspringt. En dat uh, als uh, er uh, tot in extreme zeg maar, uh, belasting wordt gedaan... bijvoorbeeld op ambtelijke capaciteit... Uh, wij daar ongetwijfeld zelf ook nog uh, een rol in kunnen vullen... ook in overleg met de Griffie... Uh, uh, datgene wat uh, daarin redelijk is en datgene wat dat niet meer is. Uh, ik zou eigenlijk zelf willen zeggen... laten we eerst uh, kijken wat er uh, in de komende periode uh, aan initiatieven deze kant op komt. Het is ook iets waar je met elkaar denk ik van moet leren. Uh, ook in nauw overleg met de Griffie, want die heeft daar volgens mij een hartstikke belangrijke uh, rol in. Uh, en ik vind dat het, het argument van capaciteit op dit moment... niet wetende hoe dit instrument gebruikt gaat worden... Uh, niet het argument moet zijn om te zeggen, dan moet je het dus niet doen. Want daarmee ontzeg je de burger uiteindelijk toegang uh, tot de vergadering van deze uh, gemeenteraad. En dat zou ik jammer vinden. Dank u wel, meneer Kaartens. Tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het nogal wat. Ik vind het... Uh, kijk, D66 is een andere partij dan de VVD, dat is duidelijk. Uh, D66 is meer de referendumpartij en de VVD is meer de gekozen volksvertegenwoordigerpartij. partij. Maar hiermee gaan we dus, uh, het college doet er heel, in mijn ogen heel laconiek over, van, maar je geeft mensen dus nu wel het recht. En zodra je gaat zeggen, ja daar hebben we geen capaciteit voor, dan ga je mensen ook weer teleurstellen. Dus ik ben zeer benieuwd wat hier uit gaat komen. Ik kan in ieder geval zeggen dat de VVD tegen dit voorstel stemt. Uw zorgen zijn helder meneer Kramer. Iemand anders nog hoeft om te reageren. Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik agenda punt 7 verordening op het burgerinitiatief 2015 in stemming ga brengen. Bij hand op steken. Wie is voor deze verordening? Voor deze verordening zijn. gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, het CDA, D66 en de Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen deze verordening? Tegen deze verordening is de fractie van de VVD. Daarmee is de verordening aangenomen. Wij gaan inmiddels naar agenda punt 8, dat is de parkeerverordening en nota winterparkeren. Daar heeft u een tweetal wijzigingen gekregen en de wethouder heeft mij gevraagd om voorafgaand een korte toelichting te mogen geven. En dat lijkt mij gelet op de wijzigingen praktisch. Meneer Kuipers. Ja, bewijzen van uitzondering... Um omdat ik het liever anders uh, had gedaan dan op deze manier. en um, In dat, dat opzicht past me ook enige nederigheid en een groot woord van dank aan uh, raadslid uh, Van der Veld. Um, we hebben een commissievergadering gehad twee weken geleden. En toen heeft mevrouw Van der Veld, die heeft mij gewezen uh, op een aantal ogenschijnlijk onvolkomenheden die uh, in de parkeerverordening uh, uh, zaten... Uh, enigszins daardoor overvallen heb ik toen aangegeven ik ga er nog eens goed naar kijken. En ik heb vervolgens u vorige week een mededeling toegestuurd waarbij ik een uitgebreide uh, waswoordlijst heb toegevoegd, waarop detailniveau wordt aangegeven wat uh, in de nieuwe verordening wordt gewijzigd. En dat geldt ook voor de parkeerbelastingverordening, ten opzichte van de oude vigerende uh, uh, verordeningen. Um, en mevrouw Van der de Veld die is daar wat dat betreft ook uh, daarna nog gelukkig kritisch op gebleven. Die heeft mij erop gewezen dat er toch nog een paar dingen, ook nadien voor haar niet heel duidelijk waren uh, en dat zijn zaken die nu bij u voorliggen, waarvan uh, uh, uh, wij aangeven als college dat we die uh, als technische aanpassing toch nog willen wijzigen. Dat zijn uh, aanpassingen die zitten in met name het artikel waar mevrouw Van der Veld toen ook in de commissievergadering naar, naar verwees, artikel 3.2a en 3.2c, die gaan over de papvergunning en de belvergunning. Um, wat daar gebeurd is, is dat eigenlijk het, het oude artikel 3.2c... Uh, dat hebben we al in 2013 ik vastgesteld... Daar stond, een bepaalde, daar stond een bepaalde formulering in, uh, in, een, in de slotzin... Uh, die een, uh, eigenlijk een, uh, een voorziening uh, geeft... Uh, wanneer er nou wel of niet in afwijking op uh, het wat daarvoor staat uh, bepaalde... Uh, nog een vergunning kan worden aangevraagd. Daar wordt verwezen naar het woordje hem... Uh, mevrouw Van der Veldt, die wees mij erop dat dat een wat ongelukkige bewoording is, die ook uh, nou ja, erg beperkend kan zijn. Ik heb u verteld in de commissievergadering dat we onder andere die wijziging doorvoeren vanwege een uh, bezwaarzaak die hier ook in de commissievergadering nog kort aan de orde is geweest. En ik ben het met mevrouw Van der Veld eens, uh, dat woordje hem dat lijkt erg beperkend en we stellen voor omdat nu, het zit hem namelijk eigenlijk aan het aantal vergunningen per woning, om dat te veranderen in, en dat ziet u in geel gearceerd op het overzichtje... een bewoner van diezelfde zelfstandige woning. Waardoor het duidelijker is wie vervolgens eh, alsnog een eh, pap- of belvergunning eh, mag aanvragen... wanneer die tevens in bezit is eh, van een put. of afhankelijk van het artikel weer een pap- of een belvergunning. En ook daar, wees mevrouw Van der Veld mij op... stond in het oude artikel 3.2c een wat ongelukkige eh, omissie... want daar werd niet verwezen... Naar, dus bij het belartikel, naar een mogelijkheid dat iemand ook nog een papvergunning zou kunnen hebben. Dat kan in de randgebieden van de gebieden die wij hebben aangewezen. Dus we stellen voor, ik leg al uit in de commissievergadering dat we met plak en knippen wat is fout gaan, om dat nu te herstellen. En die artikelen wat dat betreft zoveel mogelijk gelijk te trekken in tekst en dus ook in 3.2c een apart zinnetje op te nemen waarbij wordt verwezen naast naar de poet ook naar een mogelijkheid dat er een papvergunning zou kunnen zijn. En tenslotte, en dat hadden we in de kaart zelf wel correct uh, aangepast. Uh, en dat staat ook in de raadsmededeling. Maar vervolgens abusieflijk vergeten te verwijderen uh, in, de, uh, in het onderschrift. Uh, kaart 5 geeft aan uh, in welke wijken uh, een bepaald regime geldt. Dat uh, geldt dat is bewonersregime Oostbuurt en Koninginnenbuurt. En daar stond uh, per ongeluk ook nog weer Park Duinwijk, Oud-Noord, Volgenbuurt en Zuidoost. Dat is natuurlijk door u in het verleden bevroren. Het stond er abusiever nog onder in die ondertekst. En wij stellen voor dat te wijzigen... waardoor daar komt te staan als onderschrift... bewonersgezien in de Oostbuurt en de Koninginnenbuurt. Nou, we hebben met elkaar overleg gehad. Uh, hiermee zijn wat dat betreft de technische onvolkomenheden uh, voor zover die waren ontstaan door dat plakken en knippen eruit gefilterd. We hebben het zelf nog een keer goed bekeken. En dit moet het goede stuk zijn. Even nog ter geruststelling voor zover... 3-2-C in het verleden niet handig geformuleerd was. Het is omdat we ook beleidsregels hebben... hoe we omgaan met deze uh, verordeningen... in de praktijk nooit een probleem geweest... Uh, wanneer we wel en niet de vergunning af zouden geven. Dus er werd altijd al gehandeld in de geest... van wat nu wordt voorgesteld. Dank, Dank u wel, meneer Kuipers. Wie wenst ten eerste termijn het woord? Niemand? Mevrouw van der Veld? Wel, dan mag u ook gelijk het spits weten. Dank u wel. Nou, uh... Ik wil allereerst natuurlijk de wethouder bedanken voor zijn lovende woorden. Ik heb niet anders gedaan als waar ik voor zit in mijn optiek. Is gewoon nagaan of datgene waar ik een besluit over ga nemen wel klopt. Um, de, de onvoorkomenheden die ik eruit gehaald heb, die, die zijn uh, per abuis ontstaan. Daar ben ik volledig van overtuigd. Dat heb ik de, in de commissie toen ook al gezegd. Um, er is alleen één ding wat ik nog steeds verschrikkelijk mis in het hele stuk... En, en dan heb ik het even gewoon puur over de... waar we hier voor bij elkaar zitten... over het winterparkeren. Wat doen we eigenlijk met de Louis-Davidskaree-garage? Gaat die ook naar 50 cent? Dat kan ik niet terugvinden. Of het, zou ik zou het moeten terug kunnen vinden in het kaartje... en dan gelegen het gebied tussen Koningenweg en Cornelis-Legenstraat. En dan weer zo door. Maar ja, expliciet genoemd staat die er helaas niet... En uh, verder uh, wilde ik nog aankondigen dat uh, gemeente Belangen-Zandvoort ook nog een motie heeft. Ik weet niet wanneer de, de voorzitter die behandeld wil zien. Uh, hij wordt na de besluitvorming in stemming gebracht. Maar volgens mij is dit wel het moment waarop Om, u hem, om er iets indienen. over te zeggen. Ja, ja. hij is uitgeweeld um, al. Ja, nou, korte inleiding dan. Uh, gemeente Belangen-Zandvoort, die, uh, die, ja, die heeft het een en ander nog eens nagegaan. En die heeft gelezen in het coalitieakkoord... dat daar een behoorlijke zin staat aangaande het parkeerbeleid aan zich. Daar staat namelijk dat uh, zij willen uh, bereiken... deze raadsperiode, en daar kom ik zo op terug dat er voor de gebruikers een begrijpelijk, betaalbaar, evenwichtig en faciliterend parkeerbeleid... waarbij aan de hand van een evaluatie van het bestaande beleid het wijkniveau... in overleg met bewoners en ondernemers een eenvoudiger en doelmatiger alternatief moet worden gevonden... dat bestaande parkeerproblemen oplost en de verkeersproblematiek het hoofd biedt. Toen dacht ik in een van, we hebben nog maar 2,5 jaar... Dus we hebben nog maar 2,5 jaar voordat het maart 2016 is. Dus, dacht ik, lijkt het mij handig. Uh, sorry. Nee. 2018, ik ben even in de war. Is het misschien handig om dat uh, naar voren te halen? In ieder geval, ik kan me herinneren dat wij het college verzocht hebben om de boel te bevriezen. We hebben eigenlijk zelfs tegen het college gezegd, jij ja, mag helemaal niets meer doen college. Doordat de raad aangeeft dat ze wat willen doen. Ik, ja, dit besluit staat nu al, uh, het is van mei 2014... dus het bestaat alweer eventjes... om er uh, dan toch maar een beetje gas aan te gaan geven. Ik, het uh, grootste deel van de overwegingen heb ik uh, genoemd... Ja. en ik houd dan even bij het laatste deel van de motie. Wij roepen dus het college op... aan dit onderdeel van het coalitieakkoord uitvoering te geven... te starten in 2016... En bij de behandeling van de begroting 2016 in november 2015... zou we er eigenlijk moeten staan aan de Raad te melden... hoe dit zal worden gedaan en wat daar eventueel voor inzet aan nodig is. Ondertekent de gemeente Belangen antwoord. Mevrouw Van der Veld. Dus even vraag. Meneer Sandbergen. Voorzitter, even een vraag aan mevrouw Van der Veld. Ik begrijp dus dat het tweede streepje waar u zelf... Uh,